In Rotterdam is de 40ste editie van het Internationaal Filmfestival begonnen. Als openingsfilm draait de Griekse speelfilm Wasted Youth. De film speelt in Athene tegen de achtergrond van de financiële crisis in Griekenland. Het jubileumprogramma vindt plaats op 40 plaatsen in de stad. Het Internationaal Filmfestival Rotterdam duurt nog tot 6 februari. Het weer wisselend bewolkt en in het noordwesten kans op een lichte sneeuwbui. Morgen is het droog en ligt de temperatuur tussen de 0 en 2 graden. Dit was het NOS-journaal. En dan zijn we weer, de kwartfinales in het bekertoernooi. Utrecht Groningen, 1-0, doelpunt Wuitens hoorde u net voor het NOS-journaal van 9 uur. wist bij Twente PSV? Bas Stigler. 0-0 na 17 minuten en Jermaine Glens heeft een hoekschop versierd voor PSV... omdat hij eigenlijk heel makkelijk met een korte versnelling weg is bij de eerste tegenstander... en dan vervolgens via Theo Janssen gaat de bal over de achterlijn... Hoekschop voor PSV. Vanaf de rechterkant indraaiend. Dat betekent zoetzak trap. Toivonen naar de eerste paal om door te koppelen. Normaal gesproken de bal komt te ver. Bosker moet naar de bal toe laten. Hij eigenlijk half los. Redriek weer schiet. bal schietbal van de lijn gehaald door de Jong. Dat is gevaarlijk. Van de lijn gehaald over een strikt genomen niet waar. Want de Jong staat zeg maar in de doelmond nog wel twee meter voor het doel. Maar staat hij er niet, dan gaat die bal er geheid in. En nu heeft Twente dus nou, reden om na 17,5 minuut opgelucht adem te halen bij deze hoefschop van PSV. Die dus gevaarlijk is, maar dat begint bij het feit dat Bosker komt en de bal niet heeft. Hij stond hem eigenlijk maar half, maar stond hem dan ook nog voor de voeten van de tegenstander. De rest van het verhaal kent u inmiddels. PSV komt alweer via Zuzak vanaf de rechterkant. Wil langs Chatli, gaat langs Chadli. Wordt vastgehouden door Chadli en verdient een vrije schop. En dat betekent dat PSV die mag nemen na 18 minuten 0-0 in Enschede. Een minuutje korter gespeeld in Utrecht. Maar Utrecht staat met 1-0 voor. Daar doen het na 12 minuten gemaakt door Jan Wuitens uit de corner van Dries Mertens. Moet gezegd dat Groningen, de ploeg die nu ook het balbezit heeft en Jarië vindt, op jacht is naar die treffer. Met nu bijvoorbeeld de schot van Matafs en dat gaat erin. Het is Matafs, ja. Het is buitengewoon stil omdat er maar 10.000 toeschouwers zijn. En iedereen eigenlijk ademloos zit te kijken naar Matafs die aangespeeld wordt op de rand van het strafschopgebied aan de rechterkant in één keer eigenlijk die bal aanneemt en schiet. Nou hij ja, niet eens aan. Hij staat tussen twee verdedigers van Utrecht in, maar besluit op die paas dus van Jarrie in één keer te schieten en schiet de bal buiten van Vorm in de goal. Het is de derde poging eigenlijk van Matafs in korte tijd, want al direct na de goal van FC Utrecht begon hij een solo combinatie met de moesje. Ja, een beetje ongelukkig, maar toen kon hij nog gestrand worden, maar Vorm heeft al eerder de armen moeten strekken op een inzet van Matas. Nu was Vorm dus kansloos en is het Tim Matas die er in de competitie al team maakte, die Groningen dus ...naast FC Utrecht brengt. Je zag het een beetje gebeuren. Utrecht liet zich uh, het kaas van het brood eten door FC Groningen... ...dat even het initiatief nam in deze wedstrijd. Daar is uh, Utrecht alweer met Mertens vanaf de linkerkant strafsomgebied in. Dan zoeken naar de moesje, maar daar is het uitgestoken been van Krankwist. En daarmee trapt hij de bal over uh, de zijlijn. Er gebeurt dus van alles zo in die beginfase bij FC Utrecht FC Groningen. Tim Attas brengt uh, de ploegen weer in balans. De 1-1 is een feit in Utrecht bij Utrecht Groningen. Terug in Enschede. 0-0 stand. PSV maakt een wat betere indruk in de eerste 19,5 minuut van deze wedstrijd. Heeft in ieder geval veel van de bal. En ook nu weer een vrije schop omdat Twente toch veel kleine overtredingjes nodig heeft. Wel op een ruime afstand van het doel. Dit keer een meter of 40. Toyfoon naar achter de bal. Stapt er overheen. Zujczak schept hem dan voor het doel. Er wordt gekopt door West Maar die bal gaat in de handen van Bosker. Die dan ogenblikkelijk om zich heen kijkt en zegt kan ik met een verre uittrap wat doen. Het antwoord is eigenlijk nee. Sterker nog, hij gaat nu de bal over de zijlijn gooien. Omdat Onyebu, de Amerikaan, geblesseerd is geraakt aan de onderrug. Dat moet al gebeurd zijn bij dat kopduel van zo even met Rodriguez. De scheidsrechter komt erbij, Pieter Fink. De Amerikaan schudt het hoofd. Boske staat erbij te kijken. Fink geeft het teken dat er verzorging in het veld mag komen. Het zou toch een adellading zijn als je 78ste linkervleugelverdediger die je dit seizoen gebruikt... Ook al in de Lappermand uh, raakt. Tindalli zit overigens wel weer op de bank. Buizen zit daar. Heeft ook nog niet echt het beste van zijn kunst te kunnen laten zien. Het droevige verhaal van uh, Nicky Kuiper. Opnieuw geblesseerd geraakt in de trainingskamp is inmiddels ook bekend. Onyevu wel op eigen kracht naar het veld. Ziet er niet meteen uit dat er gewisseld moet gaan worden. En laten we voor Twente hopen dat dat inderdaad zo is. Even met z'n tien in het veld. De elf, nou ja, tien dus van Predom. Na 20 minuten 0-0. 11 tegen 11 in Utrecht. Na 20 minuten is hier de stand 1-1. Zoals gezegd is dus, Matafs met die voor Groningen nadat de score werd geopend door Wuitens, de verdediger van FC Utrecht. En Bob zit nu voor Luciano da Silva. De keeper van FC Groningen die een doeltrap mag gaan nemen. Dat doet te kort richting Krankwist. Die bal dan weer terugkrijgt. En weet dat Azare op bezoek komt. Nou, Men komt eruit aan Groningenzijde. Omdat Holla zich daar ook ophoudt. Op die rand van het strafsomgebied. Dan weer terug naar Krankwist. En het jagen van de Moesje en Azare zorgt er dan ook voor dat Groningen geen stap verder komt. En nu opnieuw via Evans kan gaan opbouwen. In de as van het veld. Evans zoekend naar een afspeelmogelijkheid. Ja, Kieftenbelt is de middenlijn inmiddels overgestoken. En wil die bal wel hebben aan de rechterkant. Dan afspeelmogelijkheid. Ja, Voltsen staat daar. Weer terug, halfweg de helft van Utrecht. Rechterkant naar Kieftenbelt. Die zich nu ontdoet van uh, Dries Mertens. Die eventjes daar op bezoek kwam en die bal dolgraag wilde hebben. Maar Kieftenbelt zegt: Nu heb ik hem eens een keer. Speelt hem dan weer naar Enen Die wordt op zijn beurt weer opgejaagd door Neesu. Maar blijft wel in uh, balbezit. Neesu uh, moet zien hoe Matas gevonden wordt. Dan Tadic aan de linkerkant. Voorzet Tadic. Ja, daar is Matas weer. Die lijkt werkelijk overal te zijn. Komt nu naar de eerste paal. En ik denk dat hij met zijn knie doet. Schiet hij de bal wel richting de Utrecht goal. Maar mik dan wel iets te hoog, waardoor Michel Vorm een doeltrap kan gaan nemen. 10.400 toeschouwers, wat dat betreft heeft het schatten mij vanavond niet in de steek gelaten. Er zijn dus getuigen van deze wedstrijd. 21 minuten onderweg, 1-1 stand. Onyebu is terug in het veld bij Twente. Rosales verdedigt slordig uit, zodat PSV de bal weer snel krijgt. 0-0 in Enschede na 22 minuten voetballen. En opnieuw de mededeling dat PSV een veel betere indruk maakt in dat eerste stuk van deze wedstrijd dan Twente... Dat wat bleu speelt. Eigenlijk nog niet uh, met enige overtuiging de eigen helft af is geweest. En hoewel PSV nog niet heel veel grote kansen heeft gekregen in die eerste minuten van dit duel. Is de ploeg wel vrij consequent op de helft van Twente in balbezit. En dat is men hier in Enschede eigenlijk niet gewend. En zo nu en dan is er zelfs een fluitje te bespeuren vanaf de tribune als er weer zijn een paas niet goed aankomt. Luc de Jong dit keer tussen twee man in. Bal kwijt. Daar kun je op wachten. Hutchinson laat hem dan vallen voor Engelaar. loopt meteen zelf de diepte in. En die diepte wordt ook gezocht door Toivon aan de rechterkant van het veld. Die krijgt de bal halverwege de Twentse helft. Onjewu, zoals gezegd, weer terug moet aan nu dekken. De bal gaat naar het centrum. 1-2 met Lens en Berg, maar die wordt heel slecht uitgevoerd. Lens naar Berg is goed, maar Berg terug naar Lens is heel zwak. Raakt de bal denk ik op zijn hak. Dus dan komt hij in de handen van Boske, die snel uitrolt naar Jansen. Jansen met de handen langs het lichaam en zegt waar kan ik dan nou met die bal naartoe? Chadli neemt te veel tijd tussen twee tegenstanders in, is ook onmiddellijk de bal weer kwijt. En weer komt PSV via Hutchinson, Manolev mee aan de rechterkant van het veld. Die krijgt de bal, hij moet de voorzet komen van de Bulgaar, die bal komt. Berg neemt hem aan op het punt van zijn schoen, maar laat hem er vanaf springen. Dan wil Brama opruimen, maar doet hij dat eigenlijk ook niet. Rolt die bal weer door naar Zujac. Het Twentie publiek zoals u hoort toch wat onrustig geworden. Boske komt, zit weer eigenlijk half mis. Terwijl hij nu geblesseerd raakt in het duel met Lens. Daar staat Douglas boos bij alsof Lens daar een handje heeft gebruikt. En daarmee de doelman van Twente zou hebben geraakt. Is dat het geval is dan de volgende vraag. Maar Bosker ligt daar nu uh, op het gras. Wordt nu door de scheidsrechter en door Lens weer overend getrokken. Lens verontschuldigt zich nog een keer bij Fink. Zal dus inderdaad uh, de doelman geraakt hebben. Een herhaling biedt uitkomst. Ja, wat Lens doet is springen. Zonder dat hij eigenlijk nog bij de bal kan. En daarbij een uitgestoken hand waarmee hij de borst van Bosker raakt. Het valt allemaal erg mee. Maar erg netjes van Lens is het niet. Twente heeft de bal. Via Douglas. 10 meter voor de middenlijn. Chatby is ook maar wat gaan zwerven. Komt in de middencirkel in balbezit. En dan Wisserov. En dan eindelijk weer eens. Na 24 minuten. Veel mensen van Twente op de Eindhovense helft. Want dat is lang geleden. Wisserov, solootje. De Jong aangespeeld. Recht voor de goal. Ook te makkelijk hoe hij daar langs Rodriguez wil. De bal verliest. En dat herstelt. En overtreding maakt. En wordt teruggefloten, publiek weer boos. Je zou bijna zeggen gefrustreerd. Want het ziet dat na 25 minuten. Twente niet best is. En PSV, de bovenliggende partij, is in Enschede 0-0 nog. In Utrecht hoort u nog net het einde van een uh, applaus. Voor Eduard Dupla, Die op goal schoot, maar wel vanaf de rechterkant in handen van Luciano da Silva. Utrecht-Groningen 24 minuten onderweg. 1-1 stand en krankwist is degene met het balbezit namens FC Groningen, maar wel halverwege zijn eigen helft. Collega centrale verdediger is Evans. Die steekt nu zo'n beetje de middellijn over. Doet dat dan ook maar met een lange bal richting Matafs. Afgetroefd bij het Utrechtstrasopgebied door uh, Schut. Maar dan neemt Groningen wel het balbezit over met uh, Garcia. Nu dreigend richting het Strasopgebied. Maar ja, dan staat hij er een meter voor en komt hij in aanraking met de speler van uh, FC Utrecht. In dit geval uh, Ali Schut. Dan gaat uh, Garcia naar de grond. Als waar het hij uh, geraakt zou zijn in het gezicht... Maar Kuipers kijkt er even bij, praat er even mee en dan zal Garcia zo wel weer opstaan en zal de schade best meevallen. Hij komt wel in aanraking met uh, Alje Schut, die hem ook wel een beetje opvangt. Maar ik denk uiteindelijk dat de reactie van de middenvelder van FC Groningen niet wat overdreven is. Het was uh, meer een duel. Ik zie niet zo snel een, een elleboog of een slaande beweging van de verdediger van FC Utrecht. Bal is overigens over de achterlijn gegaan. Naar die mislukte actie dus van Garcia. En dus een uh, doeltrap van uh, Michel Fordham. Die doorgekomt wordt, net iets over de middenlijn, door de moesje. Uiteindelijk opgevangen wordt door Ivens. Zijn lange trap weer een uh, prooi voor Ja, Die zich makkelijk ontdoet in eerste instantie van uh, Jan Wuitens. En dan... Uh, te maken krijgt met Silberbauer. En Silberbauer is dan degene die volgens Kuipers in elk geval een overtreding maakt. Alles in het rood-wit zegt: Ja, die, die speler van Groningen die duikt maar wat. Wij deden helemaal niets. Maar Kuipers denkt er dus anders over. En een vrije trap voor FC Groningen. De bal ligt halverwege de helft van FC Utrecht in de as van het veld. En dan, ja, het recept is bekend. Alles wat een beetje lengte heeft, meldt zich weer voorin. Ik zie Krankwist daar. Ik zie Stenman daar. En ook Evans voor Michel Vorm. Die vrije trap komt van Tadic. Komt terecht bij de penalty stip, Wordt daar gekopt door Krankwist. Maar de verkeerde kant op. En dan kan Strootman. Dan die bal uit zijn eigen strafschopgebied wegwerken richting Duplan rond de middenlijn en dan komt nu wel Duplan Jarier gewonnen door Duplan dan stuurt Duplan strootman weg richting het strafschopgebied dan is Luciano net iets sneller en kan de bal dan ook vol wegwerken niet zodanig dat Groningen het balbezit houdt want de bal gaat over de zijlijn en Utrecht mag dus gaan ingooien via Nesu na precies 26 minuten en een gelijke stand 1-1 in Utrecht. Het blijft uh, Harken met uh, Twente 1-1, Enschede tegen PSV. 0-0, 26 minuten ruim gespeeld. Onyewu naar de kant, zoals uh, aangekondigd problemen met de onderrug. loopt wel op eigen kracht, zonder dat je er dan nou meteen uh, wat aan ziet naar de kant. Dat duidt erop dat het in ieder geval nog wel meevalt, maar hij vervangen door Team Dali. Die dus weer terug is, PSV blijft beter, blijft gevaarlijker. Bosker zit niet erg lekker in zijn vel. Dat onderstreepte zo even Toivode door een bal van 25 meter met een beetje curve op het doel te schieten. Waar Bosker eigenlijk met een hele rare redding de bal alleen maar kon wegstompen. Dat zag er niet zeker uit. Isaac trapt nu de bal op de Twentse helft, maar die wordt opgevangen door Theo Jansen. Jansen terug naar Wisserof. Wente heeft eigenlijk zeker offensief nog helemaal niets van zich kunnen laten zien vanavond. Douglas, bal terug onder druk van Berg naar de keeper. En Bosco dan met een hoge pier naar voren. Dan moet Chatli de lucht in, die kopt de bal wel door naar Janko. het hoofdstuk eigenlijk ook nog niet echt voorgekomen. Dit doet hij aardig achter het standbeen langs. En verstrikt dan, eh, raakt al verstrikt in de benen van Rodriguez. Twentje publiek wil dat daar een overtreding is gemaakt door de Mexicaan. Fink zegt tegen Janko, sta maar op, hier zag ik niets in. En zo PSV voor de zoveelste keer vanavond kinderlijk eenvoudig de bal weer terug... Is Isaacson, de keeper van PSV, eigenlijk de meest overbodige speler op het veld tot dusver. Want is dat een man die eigenlijk nog helemaal niets te doen heeft gehad. Zuzak aangespeeld door Toivonen, Dat mislukt. Overname Twente. Bayrami. Wisserov is mee als rechtbuiten. Maar Bayrami levert de bal maar weer zo in bij Toivonen. En zo langzamerhand kom je op het punt dat je denkt wat is er eigenlijk allemaal aan de hand met Twente. Engelaar nu, de oudspeler van Twente. Met een aardig hoogstandje wurmt hij zich langs drie mensen van de tegenstander. Maar loopt uiteindelijk wel de bal over de zijlijn omdat hij daar net niet te dichtbij stond. En dan mag Rosales gaan gooien. Twente heeft niet de rust, niet de brieën, niet de finesse vanavond. Om in dat eerste half uur van deze wedstrijd althans PSV ook maar enigszins de wil op te leggen. Integendeel, de bal bezit nu wel voor Tindalli. Die ook weer twijfelt. Niemand aan speelbaar op het middenveld. En dus moet de bal terug naar Douglas. Douglas Wisserov. Wisserhof nu wat lopen met de bal richting de middenlijn. Brahma wordt aangespeeld. Bal komt er eigenlijk weer een meter achter. Brahma boos. Kan hem alleen maar terugspelen naar Douglas. Die dan maar in één keer diep opent. Dat is meestal niet wat Twente wil. Dit kan loopt goed af. Omdat Rodrigues de bal naar de linkerkant in de voeten van Chatli komt. Chatli vanaf de linkerkant van het veld. Bal komt niet voor de goal. Omdat daar te veel PSV'ers tussen staan. En zo kan PSV voor opruiming zorgen. Jaagt Janssen door op zijn tegenstander. En krijgt Twente nog een ingooi. Half uurtje gespeeld. Twente wordt misschien wat wakker en meldt zich in de wedstrijd. Dat is laat, maar nog niet te laat. 0-0 nog. We tip hier de 28 e minuut aan. Utrecht FC Groningen. Nog altijd die 1-1 stand en een overtreding gemaakt op Tadic. Van wie? Ja, Schrootman is het geloof ik die die overtreding heeft gemaakt. En Kuijper stond daar met de neus bovenop. Dus krijgen we een vrije trap voor FC Groningen. Een metertje of twee buiten het strafschopgebied En de keeper, Luciano, zegt: nou ja, schuif allemaal maar op. Ik ga die bal ongetwijfeld lang peren richting de spits. Matas, of een van de mensen die daar net iets voor is. De bal gaat richting Matas. Die gaat in de sandwich bij twee verdedigers van Utrecht. Maar kopt wel en kopt terug in de voeten van Hiarieë. Dus Groningen houdt balbezit op vijandelijke helft. Wie is de volgende? Tadic. Tadic moet dan wel afrekenen met strootman. Die hem blijft achtervolgen tot aan de middellijn. En heeft hij nog altijd Strootman aan het wiel, zeg maar. En uiteindelijk loopt Tadits die bal onder druk van Strootman zelf over de zijlijn. En dus weer balbezit voor FC Utrecht. 1-1 stand bij Utrecht-Groningen. Overtreding van Rodrigues en Enschede. Rodrigues van PSV op Janko van Twente. En dat betekent bij 0-0 stand na een half uur precies dat er een vrij schop komt. Waar het publiek hier al Theo Theo roept. Inderdaad, de bal op nou, pak en beet, een oude pakkenbeheer. meter of 20, 22 van het doel. Vrij recht voor dat doel. Een kolfje naar de hand van Theo Jansen. Chatli en Bayrami staan daarbij. Maar neemt u van mij aan dat die door de grote meneer zelf worden weggestuurd. En terecht, want Jansen heeft dat meer dan eens bewezen. Denkt u nog eens aan de Champions League tegen Inter. Van de vergelijkbare afstand. Jansen. En voor het eerst moet Isaacson dan in deze wedstrijd echt wat doen. Normaal gesproken dan toch in ieder geval Jansen. Ja, in de muur. Zo hoeft de keeper niks te doen. Er komt nog een rebound ook. En die schiet je dan 20 meter naast. Dat is het gevaarlijkste wat Twente na 31 minuten voetballen te bieden heeft gehad. En deze wedstrijd een vrije schop waar de dreiging vanaf spat. Maar op het moment dat de bal van de voeten vertrekt van Jansen is de dreiging meteen weer voorbij ook. En mag nu de rust weer gekeerd. weergekeerd. In alle rust de doelman van PSV, Isaac Zon, die dus niet hoefde op te treden. Op de twee pogingen van Jansen de doeltrap gaan nemen. En is PSV de rust weer teruggevonden. 31 minuten gespeeld. 0-0 stand in Enschede. Gele kaart voor Kranquist. De Moege ligt op de grond en Bjorn Kuipers geeft een penalty aan FC Utrecht na precies een half uur spelen. Er is wat ongeloof bij uh, Krankwist, maar in de herhaling... en dat is dan toch het geluk dat ik dat heb, zie ik wat Kuipers heeft gezien. Namelijk op het moment dat Krankwist het kopduel met de Moesje wil aangaan... op die paas vanaf de linkerkant deelt hij een soort van elleboogstoot uit... in het gezicht van de Moesje, die dan terecht naar de grond gaat. En Kuipers geeft voor deze overtreding dus een penalty aan uh, FC Utrecht. En Dries Mertens staat inmiddels met uh, de bal in de hand te wachten... tot hij hem op de stip kan leggen op 11 meter van Luciano da Silva. En Utrecht eventueel na een half uur spelen... Dus op een 1-0 voorsprong kan zetten. Het, is, uh, ja, het was moeilijk te zien vanaf de kant. Ik dacht in eerste instantie dat de Moesje de overtreding maakte. Maar Kuipers zag dat direct anders. En de herhaling bewijst het gelijk van uh, deze arbiter vanavond in Galgenwaard. Dus staan er nu 10.000 mensen op de bank te kijken of Dries Mertens erin slaagt. Om na 31 minuten Utrecht op voorsprong te zetten. En daar slaagt Mertens in. Want die bal gaat hard rechts van de keeper. Daar waar Luciano aan de linkerkant ligt. En Utrecht komt dus vanaf 11 meter op een 2-1 voorsprong. Utrecht dat al eerder na een corner van Mertens en de kopbal van Buitens op een voorsprong kwam. Groningen via Matas langs zij zag komen. Nu weer op voorsprong. Nu dus vanaf 11 meter. Doelpunt van Dries Mertens. Het redelijk verdeeld met de goals, want uh, bij Twente PSV zijn ze het nog niet te zien geweest. 32,5 minuut, Bosker met een uh, bal voren. Janko wil de lucht in, maar afgetroefd eigenlijk makkelijk door Rodriguez. Bal opgevangen door Hutchinson, die ze verslikt in Brama. Die nu verstandig de goede kant op draait. En ziet dat de ruimte ligt uh, ja, bij Douglas, die kan pasen. Maar daar had Chaffy niet op gerekend. Die ging de diepte in, de bal kwam achter hem. Overname weer van PSV, Manolev, die in één keer lens wil lanceren. Maar daar heeft uh, Tidali daar weer een stokje voor gestoken. En dat stokje dat bleek bij nader inzien: zijn linkerbeen te zijn. PSV gooit in. Via Hutchinson heeft het de bal. Die wordt nu onder druk van Brahma teruggedirigeerd in de richting van de middenlijn. Dan kan hij de bal inleveren bij Rodriguez. Rodriguez naar Engelaar. Ter hoogte van de middenlijn. In één keer Manolev moet hem doorgeven. Met een spectaculaire omhaal nu probeert hij dan wel de bal naar voren te trappen. Nou dat lukt, maar gaat wel over de zijlijn. gooi voor Twente via Tindalli aan de linkerkant van het veld. en Tindalli mag Douglas dan aangooien en dat is inmiddels gebeurd. Via Douglas gaat de bal naar Wisgerhof. Wisgerhof mag dan wat lopen met de bal. PSV zakt even wat terug op de eigen helft. 33 minuten op de klok. Diepe bal van Wisgerhof. Zwak, maar ook zwak uitverdedigd door Rodriguez. Die de bal gewoon moet laten lopen voor zijn keeper. En hem eigenlijk onbedoeld de andere kant op tikt. Dat levert toch wat problemen op voor PSV. Maar het uitverdedigen is gelukt. Sterker nog, dat komt PSV. Maar Hutchinson heeft geen contact met mens. Daar zit dan Dalli weer tussen. En zo neemt Twente de bal weer over. Er komt weer wat sfeer in het stadion. Alsof de mensen hier voelen. Dat Twente bepaald niet bezig is aan de beste wedstrijd van het seizoen. Misschien is dat wel logisch als je na de winterstop eerst met 5-0 van de Buren uit Almelo wint. En vervolgens de moeilijke uitwedstrijd tegen Groningen winst omzet. Ja, dan kan het niet elke keer feest zijn. Maar het valt voorlopig van Twentse kant nogmaals erg tegen. Nu Douglas op avontuur met hele grote passen. Ontwijkt een tackle van Berg. Kan de bal meegeven aan de linkerkant van het veld. Herstel de rechter. Bayrami, punt van het strafhoopgebied. Draait naar binnen toe. Schiet over een voorzet. Het wordt een voorzet. Het wordt weggekomen door Rodrigues. Voordat Janko en De Jong, die daar wel in de traf van PSV stonden, erbij konden komen. PSV wil counteren met Lens Die dan op snelheid moet proberen om Tindalli de baas te zijn. Nou, dat lukt. Dat lukt zelfs heel behoorlijk. En bijzonder makkelijk. Maar dan is de voorzet van Lens weer zwak. Gaat over Bergen, Toyvonen heen. Komt aan de andere kant. Zujjak opnieuw een voorzet. En dan komt die bal in de handen van Sander Bosker. 35 minuten. Nog altijd geen goals bij Twente PSV. En Ronald zag er al drie. En verdeeld als zodanig Utrecht 2 en Groningen 1. En dat na 34 minuten als er nu een vrije trap komt voor FC Groningen. En er nu ook een gele kaart komt voor Mihan De linksachter van FC Utrecht. Omdat hij degene is die een overtreding maakt op ene volt. Zo op het moment dat hij bij hem weg wil draaien. Uh, gaat die bal wel over de zijlijn? Maar is er nog even een stapje van Neesu? Op de voet dus van uh, genoemde Ene Enevoltse. En dus die vrije trap. Dat is een klusje voor Tadic vanaf uh, de rechterkant met het uh, linkerbeen. Nou, het recept is, uh, is duidelijk. Als ik vertel dat de twee achterste mensen uh, inmiddels Kiefstenbelt en Hiarier zijn. dan weet u dat die lange van achterin nu voorin zijn. Ergens in de buurt van Michel Vordem, die heel driftig staat te wijzen. En alle spelers van FC Utrecht geconcentreerd kijken naar die andere in het uh, groen. Daar komt die bal van Tadic bij de penalty stip. Daar houdt ook Mataf zich op. Maar Sielbouwbouwer tot op -Kling van Utrecht. Ook. Nou, dan wil Nesu uitverdedigen. Die krijgt ook even een tikje te verwerken. Ik weet niet wie de dader is. Ja, dat is Holla. Holla trapt uh, Nesu uh, ja, rond het borstbeen. Maar Nesu is dan blijkbaar een bikkel. Voelt even aan dat borst, maar staat inmiddels weer. In Utrecht heeft het balbezit bezit. inmiddels aan de rechterkant. Komt nu wel met Stenman. Niet gewonnen. Stenman kopt de bal over de zijlijn. En is er dus wel terreinwinst voor de ploeg. Die dus met 2-1 voor staat. in deze kwartfinale wedstrijd. om de nationale beker. Cornelissen gaat ingooien. Dat doet hij in de buurt van het Safsoppgebied. Aan de rechterkant. Duplan neemt aan. Draait even naar binnen. Is dan even weg van Holla En ziet aan de linkerkant een zee van ruimte. Onder meer voor Wuitens. Wuitens kan terug naar Neesu. Dan is Utrecht even wat stapjes terug u nee, dan weer met de paas richting de Moesje. op gebied, ja breed leggen. Wie kan er schieten? Dat is in dit geval Wuitens. Die heel goed zag dat daar de ruimte was. Op ja, kouste voeten als het ware naar voren kwam. Zodat niemand een opmerkte. Maar uiteindelijk gaat zijn schot over de goal van FC Groningen. 36 minuten gespeeld. Utrecht dus op 2 en Groningen op 1. 0-0 nog altijd in Enschede bij Twente PSV. Een minuut of acht nog in de eerste helft te gaan. Een terugspeelbal nu op Sander Boske met nog een vervelende stuiter in. Maar dat loopt allemaal goed af. Hij kan hem meegeven aan Wisserhof. Ploegen die elkaar de laatste jaren behoorlijk in balans hebben gehouden. Twente en PSV natuurlijk dit seizoen in Eindhoven won door een goal van Chatli Twente. Maar in de drie seizoenen daarvoor werd het zowel in Enschede als in Eindhoven gelijk. Wat maar aangeeft hoe zeer deze ploegen aan elkaar zijn gewaagd. Jansen met een opening, maar niet zo'n opening als in Groningen afgelopen zondag nu de bal zo op mooi pan klaar neerleggen voor Janko. Deze bal schiet over Janko en over Luc de Jong heen. Luc de Jong was er eigenlijk nog het dichterbij. bij. En die komt dan in de handen terecht uiteindelijk van Isaac Son die een doeltrap mag gaan nemen. Isaac Son is echt degene die niet onder de douche hoeft op het moment dat we nu zouden afsluiten. Want hij heeft werkelijk niets te doen gehad, de keeper van PSV. Engelaar trapt oe, slecht uitverdedigd van Orlando Engelaar. Onderschepping van Twente nu met De Jong aan de bal. Rechterkant van het veld. Heel weinig ruimte daar. Kort 1 tje Opnieuw De Jong. Die zou eens van afstand kunnen schieten. 20 meter. Dat doet hij ook. Maar schiet dan weer 4 meter over. Nou heb je de mogelijkheid als je Twente bent en je zit niet in de wedstrijd. Om op deze manier toch met spel de de tegenstander wat angstig te maken. Maar op deze manier lukt dat natuurlijk niet. Nadat dat schot van De Jong dat hoog en hoog over het doel van Isaacson gaat. Een recept dat we eerder hebben gezien in Utrecht. In Utrecht met 2-1 voor staat tegen FC Groningen. Na 37 minuten is er weer wat meer balbezit voor FC Groningen. Dat net in de ze op goal schiet Althans, dat zal de deen best in zijn hoofd hebben gehad. Alleen hij produceerde een zodanig afzwaaier... dat Cornelissen nu aan de rechterkant bij Utrecht... bal kwam helemaal vanaf de andere kant, mag gaan ingooien. Dat is inmiddels gebeurd, dat ingooien. Er is ook weer een kopduel geweest tussen Duplan en Holla. En daar raakt Duplan weer wat bij geblesseerd. Omdat Holla waarschijnlijk volgens Kuipers iets te agressief dat duel ingaat. En dus Vrij trap toegekend aan de ploeg die met de 2-1 voor staat. FC Utrecht in de beker overigens hebben deze ploegen nog een recente historie. Want vorig jaar stonden ze ook tegenover elkaar. Toen was het de tweede ronde en won Groningen hier uiteindelijk met 4-2. En maakte maar tafs om dat maar even aan te geven. Twee doelpunten, Pedersen ook. Alleen Pedersen zit nu op de bank. Daar is Utrecht maar weer met het zoeken naar Duplan en Dumouche in de buurt van het strafstopgebied. Weggekopt daar door Krankwist. In tweede instantie wat lastig weggewerkt door Holla. Want hij levert de bal eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig in bij FC Utrecht. Dat nu via aan de rechterkant kan gaan nadenken over een aanval. Het is wel vol daar voor dat strafstopgebied van FC Groningen. Dus moet het op een andere manier. Dit is een hele aardige poging van Strootman. Die de bal vanaf nou, ongeveer de middellijn met veel effect het strafstopgebied van FC, Utrecht in, van FC Groningen inslingert. Daar waar de moesje staat te wachten. Nu bal is net iets te hard. Dan heeft Luciano om te pakken. En heeft Groningen inmiddels weer bal bezit met Stenman Holla. Laat die bal weer van de voet stuiten. Maar dat doet Strootman vervolgens ook. Waardoor Groningen in elk geval verder kan. Balletje wel naar achter. Naar Krankwist, de centrale verdediger. Die, om nog maar even een ander stukje historie erbij te pakken. Eerder dit seizoen in de competitie matchwinner was. In de partij tussen beide ploegen. Toen benutte hij de toegekende penalty. En won Groningen de wedstrijd met 1-0. Nu staat Utrecht dat met een heel goed gevoel. Na die 3-0 overwinning van de afgelopen weekend op Ajax. Aan deze wedstrijd is ze begonnen. Nu staat dat FC Utrecht dus met 2-1 voor. En gaat Tim Cornelissen ingooien. Dat doet hij een meter of 10 voor de middenlijn. Richting Azaren Met de borst verplaatst naar het midden. Naar Duplan. Hij verplaatst dan weer naar Stroot. Maar die, in de middencirkel, verliest de bal aan Enevolsen. Enevolsen met een lastige bal richting Kieftenbelt. Aan de rechterkant. Kieftenbelt direct met een bal naar voren. Inleveren bij Strootman, Mertens. En dan heeft Utrecht hem weer via Neesu, Neesu, Mertens, die zich overal op het veld beweegt. Nu in de as van het veld komt en een bal geeft. Ja, het was bedoeld als steekbal op de moesje. Maar het was meer een sleepbal waar de moesje eigenlijk niet zoveel mee kon. En dus neemt FC Groningen nu het vijf, zes meter voor de middenlijn het balbezit over. Met uh, Hiarie, Stenman staat te wijzen. Wil die bal wel hebben aan de linkerkant, dat durft uh, de middenvelder niet aan. Het gaat nu via Krankwist. En zo gaat Groningen weer proberen te bouwen aan een aanval die uiteindelijk moet leiden dus tot een gelijkmaker. Na 40 minuten staat het hier 2-1 voor FC Utrecht. 0-0 in Enschede, Twente PSV. En wat je PSV moet nageven is dat het heel snel druk zet al de hele wedstrijd op Twente. Dat daardoor mede daarom niet in het spel komt. Tegelijkertijd maakt Twente erg veel uh, domme, ongecontroleerde fouten. Onnodig balverlies. En zo komt de ploeg het nog niet echt lekker in de wedstrijd. Nu wel de bal, maar weer een slechte bal van Wisserov. Zomaar onderschept door PSV. Nog voordat het strafselgebied van de Eindhovense ploeg überhaupt in uh, zicht komt. Terwijl Brahma nu een overtreding maakt. Wat naar de smaak van scheidsrechter de Finks en Elleboog. Wat te veel gebruikt in het duel met Pieters. Eigenlijk zeg maar op de elleboog of op de, de schouderpartij van Pieters leunt. PSV krijgt terecht een vrije schop. En heeft hij inmiddels genomen. Lens aan de bal. Recht voor het doel. Tussen twee man door. Dat is althans de bedoeling. Hij draait ongewild om zijn as. Gaat dan liggen en krijgt niks. Twente heeft de bal en mag nu over een uitbraak gaan fantaseren. Maar weer wordt hij in dit geval door Luc de Jong zomaar ingeleverd bij de tegenstander. Want Twente zit, maar dat had u inmiddels al begrepen na 41,5 minuten, totaal niet in de wedstrijd. PSV is de ploeg die boven ligt. Maar PSV, dat moet je er dan wel bij zeggen, heeft nou niet van al dat balbezit dat het zomaar gekregen heeft in deze wedstrijd. ...een hele reeks fraaie kansen kunnen creëren. Integendeel, want Bosker heeft weliswaar wat op zich af zien komen... ...maar is nog niet verschrikkelijk op de proef gesteld. Hutchinson nu weg aan de rechterkant van het veld. Theo Jansen moet mee, dat doet hij. Hutchinson komt als een soort rechtsbuiten aan. Nu geeft de bal terug naar Manolev. Manolev wil hem kort in de richting van het strafloekbied steken. Dan wordt hij wel opgepikt door Lens, maar die wordt er dan eigenlijk met ballen alweer uitgeduwd. En komt dan toch weer bij de zijlijn uit. Terug naar Rodrigue. de hoogte van de middenlijn. Ik denk dat het percentage balbezit, mochten we daar nog wat van zien... Dat is in de Champions League zeer gebruikelijk, maar in Nederland niet erg dat het van PSV minimaal 60% is of meer. Rodriguez weer met de bal aan de linkerkant. Pieters, ook hij nu op de helft van de Twente, Toyvonen. Pieters loopt door, ook Zujak is daar nog mee. Zujak, de Hongaar, krijgt de bal nu vanaf de linkerkant van het veld. Zou een voorzet kunnen geven, Berg als enige voor het doel. En om die reden doet Zujak het niet. De bal gaat naar Pieters, terug naar Zujak. Pieters dendert er dan weer overheen. Dan draait Zutak weer naar binnen. Kan hij de bal inleveren bij Hutchinson. Die makkelijk wegdraait van Luc de Jong. Daarmee de ruimte voor zichzelf creëert om in ieder geval wat te lopen met de bal. Maar dan heel slordig de Pazen. Die bal wordt onderschept door Chatli. En dan kan Twente gaan counteren. Janko en Chatli met vier PSV'ers. Chatli nog altijd aan de bal. Hij houdt hem aan zijn voeten. Langs twee mensen van wie die Manolev uiteindelijk kwijt is. Maar uiteindelijk moet hij de bal toch inleveren bij Engelaar. En kan PSV opnieuw gaan overnemen. Twee minuten nog in de eerste helft in Enschede. Nog uh, 3,5 in uh, Utrecht, waar Utrecht dus met twee in Voorstraat tegen FC Groningen. En Utrecht weer balbezit heeft met Duplan aan de rechterkant. Duplan geeft handig balletje. Azaren, Azaren in het strafschopgebied Terugleggen, Strootman en het schot geblokt. Door de ene Enevolsen. De afvallende bal is dan voor Sielba Bauer. Maar die maakt in al zijn ijver een overtreding op Jarrie. Dan wil Groningen die vrije trap heel snel nemen. Ligt een meter of tien voor het strafstomgebied. Maar dat staat Kuipers niet toe. En daarmee haalt hij eigenlijk de angel uit de beoogde counter van FC Groningen. En moet nu Krankwist op zijn gemak die vrije trap gaan nemen. In de wetenschap dat iedereen van FC Utrecht weer in positie staat. Vrije trap gaat even kort naar Holla. Dan krijgt Holla de bal weer terug van Krankwist. En kan Holla gaan nadenken over een afspeelmogelijkheid. Aan de linkerkant zat Zenman te zwaaien, over de middenlijn heen. Krijgt links achter die bal ook weer terug naar Krankwist omdat Utrecht het op slot zet als het waarde. Dan moet het snel in een hoog baltempo. Nou daar slaagt Groningen niet in want uiteindelijk verliest het de bal op de helft van FC Utrecht via Tadic en neemt Azade over. Azade nog wel op Utrecht helft naar Duplan. Duplan terug naar Schut en Schut legt de bal dan breed op Nesu of op Wuitens. Wuitens dan met de bal naar Neesu. Dat was dus het volgende station bij FC Utrecht. En zo houdt Utrecht ondanks dat Groningen nu wel jaagt het balbezit. Wuitens vervolgt. Vervolgens met een lange bal naar voren op het hoofd van Holla. Maar ja, dan neemt Groningen het balbezit weer niet over. Want Holla kopt hem zomaar in de voeten van Sielbouwbouwer. En Utrecht draait nu weer richting de goal van FC Groningen. Met Duplan. Halverwege de helft van Groningen aan de rechterkant. Duplan houdt in. Azare is aan de rechterbuitenkant. Dat durft Duplan niet aan. Het gaat naar Cornelissen. Die ook weer wat stapjes terugloopt. En dan gaan we verder terug naar Schut. En Schut gaat dan weer open aan de linkerkant. Nog anderhalve minuut in Utrecht in de eerste helft. Bij een 2-1 voorsprong voor de thuispoeder. Tot seconden van het eerste bedrijf in Enschede. Twente PSV nog altijd 0-0. Twente zal straks in de kleedkamer komen en tot de conclusie komen dat het nog altijd 0-0 staat. Na een bijzonder zwakke eerste helft. En zal misschien tegen zichzelf zeggen nou, dat kan dan in de tweede helft alleen maar beter. Want Twente stelt uh, erg teleur en valt erg tegen in het eerste bedrijf van deze wedstrijd. Zoals al eerder gezegd, dat heeft ook te maken met hoe PSV speelt. En daar wel een pluim voor. Diepe bal van Jansen niet te belopen voor Luc de Jongen opnieuw kan PSV gaan uitverdedigen zwakste man van het veld aan Twentse kant, uh, kant is zonder enige twijfel Bayrami. De rechtervleugelverdediger. ik vraag me af of we die nog uh, terugzien in de tweede helft. Want die heeft eigenlijk geen bal goed geraakt. Hutchinson aan de bal voor PSV. Dit keer ook niet best. Probeert Berg te bereiken die vanaf de rechterkant komt. Maar die verslikt zich in de uh, Douglas die dan wel weer wordt opgejaagd door Berg. En dan een slechte bal geeft waardoor PSV de bal voor de zoveelste keer makkelijk en snel terugkrijgt. Slotseconde van de eerste helft, zoals gezegd. De extra tijd loopt inmiddels. Een minuut kwam erbij, daar is nog 30 seconden van over. En het bal bezit opnieuw voor PSV met bouwmaat de hoogte van de middenlijn. Even opgejaagd door Janko. Dan moet de bal eigenlijk kort worden meegegeven aan Pieters. Die heel koel cool blijft en het overzicht heeft. En de bal rustig terugschuift, schuin in de richting van Rodriguez. Rodriguez Manolev, Rechterkant van het veld. Dat betekent dat er weer breder gemaakt wordt en diepte gezocht wordt. Door bijvoorbeeld Hutchinson. Daar ontstaat er op het middenveld ruimte voor Engelaar. Dat is slim gedaan van PSV. Dan moet de bal naar Toyvonen. Die geen ruimte krijgt om te schieten. Maar wel een 1-2 kan opzetten met Berg. Het punt van het stafselgebied komt hij uit aan de rechterkant. Maar draait er dan ook onder druk van Jansen weer weg. En dan zegt Fink het is rust. PSV was beter in de eerste helft. Twente stelde teleur. Maar scoren deden ze allebei niet. 0-0 en thee drinken. Er zijn mensen die hebben voorspeld dat er twee minuten extra speeltijd bij komt. Nou dat klopt, want Kuipers heeft dat zojuist aan zijn vierde man aangegeven. En we beginnen die twee minuten, die twee 1 voorsprong voor FC Utrecht... met een vrije trap voor Utrecht op de rand van het strafschopgebied aan de linkerkant. Na een afgeslagen corner van Utrecht bracht Neesu de bal in richting Cornelissen... die daar nog stond aan die linkerkant van dat strafschopgebied En eigenlijk in de mangel werd genomen door Kiefsenbelt. Nou dat zag Kuipers goed en ligt die bal nu lekker voor Dries Mertens... die even hiervoor met een actie vanaf de linkerkant maar net over de kruising... Heeft. Dan komt die vrije trap, wordt aangeraakt door de Groningen-muur. Gaat daardoor over de goal van FC Groningen. En op slag van rust met die twee in voorsprong dus voor uh, FC Utrecht... krijgen we nog een corner vanaf de linkerkant die Dries Mertens kan gaan nemen. Het is de vijfde corner inmiddels voor uh, FC Utrecht. Mertens gaat dat uh, doen. Alle mensen die voorin waren staan al geruime tijd voorin. Dus is het opletten op Wuitens en op uh, Schut en op uh, de Moesje. Want die staan nu een kluitje bij elkaar en gaan nu hun loopactie maken. Dan komt die bal, die wordt door Krankwist in eerste instantie geraakt. Dan wordt die achterwaarts kopt door Schut en dan kan net Silberbauer zijn voet niet tegen de bal zetten. Want Silberbauer stond daar voor Luciano. Maar de uh, Braziliaanse keeper van Groningen heeft hem uh, nu te pakken. En gaat hem in het spel brengen in wat uh, de allerlaatste seconde van uh, de eerste helft zal uh, zijn. Dan gaat die bal richting Schut. Schut wint het kopduel van Matafs. Strootman wint ook een kopduel. Wie pakt de bal dan uiteindelijk op? Aan de linkerkant. Dat is toch weer Utrecht met Neesu. Neesu met uh, die kleine pasjes. Maar met veel snelheid. Komt terecht bij het schafstopgebied van FC Groningen. Gaat nu richting de achterlijn komt nu die voorzet. Daar kan de moesje de lucht in. Maar daar kan ook Stenman de lucht in bij de tweede paalbal over de achterlijn. En dan zal Kuipers ongetwijfeld nog toelaten dat ook de zesde corner voor FC Utrecht genomen wordt. Utrecht is de ploeg toch met het meeste vertrouwen, met de meeste overtuiging in de eerste 45 minuten. Ook hier, net als tegen Ajax, eigenlijk het snelle afjagen van FC Groningen. Dat in een veel te laag baltempo op vijandelijke helft wel probeert te combineren. Maar eigenlijk nauwelijks gevaarlijk is geworden. Behalve dan de momenten dat Matas in het spel betrokken werd. Maar verder zijn die lijnen... Matas goed afgesloten door de verdedigers van FC Utrecht. Strootman neemt de corners vanaf de rechterkant. Ook deze. Daar is Luciano in de verdrukking. Maar hij krijgt toch zijn vuisten tegen die bal. En dan kan Holla verder uitverdedigen. En dan zegt Kuipers het is genoeg geweest. Na 47 minuten zijn de 10.400 toeschouwers in Utrecht wel verwend. Met drie doelpunten en tot hun oplossing. Twee voor FC Utrecht. Mertens en Wuitens. De eerste naam, Mertens dus vanaf 11 meter. Dat was overigens de 2-1. Want is zat een gelijkmaker tussen van Matas. Met een 2-1 voorspoor. Voor FC Utrecht gaan we rusten in Galgenburg. Radio 1. Het NOS-journaal. Iets over half tien, Juri Szybczynski. In Duitsland is een verdachte opgebakt in de verdwijningszaak van het Duitse jongetje Mirko. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Ook niet of het de dader is. Morgen is er een persconferentie. De elfjarige Mirko verdween in september, net over de grens bij Venlo. Dat leidde tot de grootste zoekactie in de Duitse geschiedenis.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 De jury roemt de gedichten van Armando omdat ze zo somber en indrukwekkend zijn. Dan nog een prijs voor blogger van het decennium. Dat is de oprichter van webblog Geen Stijl, Dominique Weesie. Dat werd vanavond in Den Haag bekendgemaakt door de stichting Dutch Bloggies. De jury noemt Weesie de sleutelfiguur achter het ongekende blogsucces van Geen Stijl. Dat een stempel heeft gedrukt op bloggen in Nederland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. We zitten in de rust van twee kwartfinales in het bekertoernooi. Utrecht-Groningen 2-1 en bij Twente PSV staat het nog 0-0. Straks zoeken we een contact met Marcella Misker. en gaan we het hebben over het drama voor Rafael Nadal.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 Bruno Mars, and just the way you are. tien over half tien. Rafael Nadal zijn, zal niet zijn vierde Grand Slam op rij winnen. De als eerste geplaatste Spanjaard verloor. In drie sets nog wel van zijn landgenoot David Ferrer. De nederlaag van Nadal had natuurlijk alles te maken met een blessure. Hoe kan het anders? Want anders dan verliest hij niet in drie sets. Een blessure die hij al vroeg in de wedstrijd opliep. Hij deed er zelf wat geheimzinnig over... en wilde op de persconferentie niets kwijt over de aard van zijn opgelopen blessure. Ja, toen dacht ik dat we even Rafael Nadal eh, konden laten horen. Um, we gaan hem even opzoeken. Uh, Nadal, hij staat onder in het rijtje, want ik zit mee te kijken met de technicus die hem nu op zijn plek zet en dan nu op play kan drukken en Nadal kan laten horen. I tried my best all the time, but it's obvious that I didn't feel at my best. I had a problem during the match in the very beginning, and after that the match was almost over. So. That's what all I can say, but you know what, uh, for me it's difficult to come here, guys, and to speak in Doha about uh, I wasn't healthy, today I have another problem, and it seems like I always have problems when I lose, and I, I don't want to have this image, no? you know. And uh, I prefer don't talk about that today. If you can respect that, <laughs> will be a very nice thing for me. Ja, Rafael Nadal. Hij wil er eigenlijk niet zo heel veel over kwijt, zei ik al. Een probleem had hij aan het begin van de wedstrijd. Uh, hij zegt verder, ja, ik, ik, ik wil er ook niet te veel over zeggen... want anders uh, lijkt het steeds dat ik uh, mijn verliespartij wijd aan een blessure. Uh, Marcella, wat was er nou aan de hand? Ja, het is uh, eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk... Um... Het uh, lijkt op een uh, ja, lichte hamstring -blessure. Want ik denk dan zo, als het een zware hamstring is... dan kan je geen stap meer verzetten. Nee. Dat was ook zeker niet het geval. En het gebeurde echt in de tweede game van de wedstrijd. Het was een game, zijn eerste servicebeurt. Uh, die was zwaar, die was lang. Hij had drie breakpoints tegen. Het was acht keer juice. Dus dat duurde tien, twaalf minuten. Dus ja, ja, dat is meteen een test aan het begin van de wedstrijd. En op een gegeven moment zag je in een slow-motion bij hem ineens een hele zorgelijke blik op zijn gezicht. En ik denk dat uh, die rally daarvoor het moment was dat hij dus iets in dat been voelde schieten. Mm. Je zag ook niet direct wat er aan de hand was, maar de game daarna, bij de gamewissel, liet hij de visio komen, ging hij naar de kleedkamer, werd hij ingetaped en daarna liep hij uh, aanzienlijk minder. Vooral naar de voorhandhoek leek hij niet goed te kunnen afzetten met dat linkerbeen. En ja, als uh, Rafa niet kan lopen en als hij niet optimaal kan verdedigen, ja, dan uh, valt zijn spel uiteen en uh, ja, Ferrer die profiteert daar uh, steen goed van. Ja, ik had ook wel een beetje de indruk dat hij het ook uh, zo formuleerde in de persconferentie als uh, ja, een beetje een vorm van respect naar uh, Ferrer toe. Had jij die indruk ook? Ja, absoluut. Uh, het zijn vrienden, het zijn la landgenoten. Nou, we kennen Rafael Nadal natuurlijk als een uh, zeer respectvolle. Uh, top atleet. Hij is zo ook opgevoed eh, op de tennisbaan door zijn coach, door zijn oom Tony. En eh, die heeft altijd gezegd als je verliest, verlies je, no matter what. Dus blessuren, eh, ziek voelen, zwak voelen, niet lekker voelen, dat is er niet bij. Als je verliest, verlies je. En anders ga je er gewoon staan en probeer je te winnen. Dus geen excuses. Dat, dat is hem van jongs af aan ingepeperd. En het is gewoon puur respect en beleefdheid dat hij dus eh, ja, hier niet over wil uitweiden. Nee. Maar toch even, uh, had jij de indruk eerder in de Australian Open... of misschien wel eerder in het seizoen, dat er iets speelde? Dat er wellicht, als je, als je dit nu weet en terugkijkt... dat denk je denkt van nou, misschien toen? Of nee. uh, ja... Um, je weet dat uh, uh, in Doha, het eerste toernooi van het jaar wat hij speelde. Uh, daar liep hij toch een forse griep op. Hè? Hij was trouwens niet de enige in de hele wereld. Maar ja, als je toptenner bent, is dat wel heel vervelend. En zeker als je dan antibiotica moet slikken. Want dat deed hij. Hij verloor uh, in Doha, halve finale, Davidenko. Twee sets, speelde slecht. Een uh, paar dagen in bed. Ging toen naar Melbourne, was daar nog steeds niet lekker. Zat nog aan die pillen. Nou ja, dan ben je natuurlijk toch wat verzwakt. Um, je zag ook in de eerste week van het toernooi... daar werd ook over geschreven in de pers... dat hij zo ontzettend transpireerde. Nou doet hij dat toch altijd al, maar dit was kennelijk extreem. Nou, dat kost ook allemaal kracht. Maar ja, het was juist de tweede week dat hij zei... nou, nu eindelijk gaat het beter, nu voel ik me 100%. En dan gebeurt dit. Mm. Maar als je het hele plaatje bekijkt... griep... Uh, een hele tijd niet gespeeld. Uh, dan in Melbourne, uh, tijdsverschil, jetlag, uh, hitte. Um, toch de spanning misschien ook. Hè. De druk van de Rafa Slam. Zou hij dat via de Grand Slam kunnen gaan winnen? Alles bij elkaar was hij natuurlijk toch uh, minder weerbaar dan anders. Hij had gewoon een zwaar virus in zijn lijf. En ja. Ja, hoe je het went of keert, dan ben je fysiek uh, kwetsbaar. En dan ja. kan dus ook zo'n blessure gewoon uit, helemaal uit het niets uh, opkomen. Ja. Want zo gauw je antibiotica moet slikken, heb ik me doen laten vertellen. En dan gaat je conditie ook uh, snel achteruit. Ja, he, als, zeker. Als, uh, zeker. Ja. Wel jammer, want er zat een mooie finale in natuurlijk. Met uh, Federer, die ook uh, prima staat te tennissen. Ja, als Federer tenminste die finale gaat halen. Hè, dan moet hij eerst morgen nog even van Djokovic uh, winnen. En die staat toch ook niet uh, verkeerd te tennissen. Dat kan wel eens een hele mooie wedstrijd worden. Maar goed, inderdaad, uh, Nadal voor zijn kalender, uh, ja, carrière, uh, uh, Grand Slam zou die opgaan. Federer misschien finalist, 17e Grand Slam. Ja, het zag er allemaal zo mooi uit. Maar ja, nu is het plaatje heel anders. Nu zijn er kansen voor hele andere mannen. Een David Ferrer, en Andy Murray. Want wie gaat uh, de finale halen van die twee? Ja, nou zeg het maar. Andy Murray. Ja, hoor. Ik. Ik, ja. ja, ik weet het niet hoor. Die stond er natuurlijk vorig jaar al. Uh, toen verloor hij zo kansloos van Federer. Uh, Murray staat goed te spelen. Werd een beetje getest uh, vannacht door die uh, verrassing van het toernooi. Die Oekraïner, Dol uh, Gopalov. Vier sets. Hij verloor de derde set een beetje op concentratie. Maar al met al blijft zijn niveau toch wel heel erg steady en heel hoog. En uh, ja, dat zal een mooie wedstrijd worden. Murray Ferrer. En ja, je kan toch beter tegen Ferrer spelen, want tegen Nadal. Ja. Nou, dan uh, even naar de vrouwen. Uh, Justine Henin, ze stopt. Alweer. Het is de tweede keer. Ja. Uh, last ja. van de elleboog, heb ik uh, uh, begrepen. In de derde ronde werd ze trouwens al uitgeschakeld door uh, Kuznetsova. Ging niet helemaal goed fysiek? Is het uh, een logisch besluit? Logisch. Nou, het is wel verrassend dat het... Uh, Ineens vandaag is gekomen, want ja, vorige week stond ze nog uh, uh, lekker te tennissen in Melbourne. Althans lekker niet goed, ze verloor de derde ronde van Koetsnetsova. Maar ja, die elleboog die zit natuurlijk al heel lang dwars, hè, sinds Wimbledon vorig jaar. Toen mm. viel ze erop tijdens een vierde rondepartij tegen kleisters. En sindsdien is ze eigenlijk niet meer in actie geweest. Voortdurend pijn aan behandeld, ja, wat het precies is. Misschien een klein stukje daarvan afgebroken, maar in ieder geval is die arm niet goed meer. Ze heeft gewoon dag en nacht pijn. Althans, dat is het verhaal. Zo schrijft ze ook in een hele emotionele brief op haar eigen website. Dat het echt niet meer gaat. En de dokters ook uh, hebben gezegd... Ja, ja, elleboog is niet goed genoeg voor toptennis. Dus daarom heeft ze besloten om te stoppen. Of dat helemaal de enige reden is, weet ik niet. Want ja, we kennen Justine Henin toch allemaal ook ja, als een volwassen vrouw... die heel veel heeft meegemaakt. vrouw die nadenkt, die piekert in het leven, die bezig is met allemaal dingen. En uh, daar zouden ook wel eens andere dingen uh, mee kunnen spelen. Misschien is ze niet zo happy, misschien viel de comeback tegen. Misschien vindt ze het harde trainen ook niet meer zo leuk. En dan is het vaak een combinatie van factoren. Maar dat het ineens ja, zo uit de lucht komt vallen... tijdens het training open, op de dag dat Nadal verliest... nou ja, uh, zo hebben we wel wat nieuws. Ja. Ze heeft al eerder aangegeven ook dat ze nu het echte leven heeft ontdekt, hè? Je zegt dat Ze heeft al heel veel meegemaakt. Uh, ik geloof de moeder heel erg vroeg verloren toen ze twaalf was, geloof ik. Toen ja. gebroeierd met de familie. Die wilde ze niet meer zien. Toen weer teruggekeerd. Uh, ja. uh, alles weer goed gekomen en uh, privé ook alles weer op orde, uh, ja. zou je zeggen. En dan ja, dan uh, wel, zie je. Nou, getrouwd en gescheiden ook nog tussendoor. Ja, dus die heeft het leven wel ontdekt en misschien heeft ze nu wel ontdekt dat ze misschien wat meer moet. Genieten van het leven. En dat gaat niet samen met topsport volgens mij, of wel? Nee, maar dat was nou juist de reden waarom ze de eerste keer was gestopt. Ze kon die motivatie om te trainen niet meer opbrengen. En toen zei ze, nu ga ik genieten van het leven. Ik moet, ik moet dingen los kunnen laten. Ik moet nu ja, genieten van het leven. Want ja, het is mij allemaal uh, nu goed gegaan met dat tennis. Maar ik kan het niet meer opbrengen om zo hard uh, te werken. Ja. Nou ja, toen zat ze thuis te genieten van het leven. Uh, deed ook mooie dingen hoor. Ambassadeur van UNICEF. Uh, veel dingen voor goede doelen. Natuurlijk ook veel publiciteitsoptredens. Allemaal andere dingen. Maar ja, daar was ze ook niet happy. En toen is ze weer gaan tennissen. Want toen miste ze tennis ineens. ineens. Ja, het lijkt een beetje op het Marti Martina ja. Hingis verhaal ook. Hè? Ja. Die stopte ook zo vroeg. En die kwam weer terug. En die stopte weer. En, nou ja. hey, uh, we moeten gaan afronden. Maar heel kort nog even. Wat, uh, wat staat er morgen op programma? Ja, nou, ik, ik noem dat al even die natuurlijk die uh, prachtige halve finale tussen Roger Federer en uh, Novak Djokovic. Uh, morgenochtend half tien onze tijd. Uh, de enige halve finale bij de mannen die gespeeld wordt... die andere uh, de volgende dag. Maar dan kijk ik op het schema in de Rod Laver Arena... dan nog een hele leuke grap in het Legends toernooi... het oude mannen toernooi, demonstratietoernooi. Daar komen Jacco Elting en Paul Haarhuis in actie... tegen Henri Leconte en Patrick Rafter. Direct op dezelfde baan op het centercourt... na Roger Federer en Novak Djokovic. Dus ja. toch nog een leuk Nederlands tintje. Ze moeten nog even oefenen he, voor Ooi natuurlijk. Dus, uh... Zo is dat, daar gaan ze spelen. Dankjewel, Marcella. Um, we gaan even naar uh, Den Haag. Joost Vullings, een uurtje geleden uh, spraken we elkaar zo ongeveer... over uh, de missie richting uh, Kunduz. En toen vertelde hij dat uh, de minister van Buitenlandse Zaken... allerlei concessies aan het doen was en aan het plooien was... om toch nog mensen zijn kant op te krijgen. De vraag was, uh, komen ze eruit vanavond? En jij gaat nu het antwoord geven. N nou, nou. zover is het nog niet. Inmiddels is wel uh, defensieminister uh, Hans Hille aan het woord. Is al een tijdje aan het woord. En inmiddels heeft hij ook een, een toezegging gedaan. Uh, het is weliswaar. Een kleine toezegging, maar zeker voor de ChristenUnie wel van belang. Want uh, wat is het geval? Uh, onze jongens en meisjes die daar naartoe gaan... die, die slapen de eerste periode in tenten. Uh, ja, de militaire vakbonden vinden dat uh, erg onveilig. Ik bedoel, ja, daar gaat een kogel natuurlijk uh, zo doorheen. En Hans Hille heeft nu toegezegd dat na verloop van tijd... Uh, ze in betonnen uh, zeggen, uh, bunkers. In bunkers kunnen gaan slapen. Ah. Dus nou, goed, dat is in ieder geval al een, een kleine toezegging. En wie weet... Als je al die concessies bij elkaar gaat optellen... komen die partijen ooit op het punt dat ze ja gaan zeggen. Maar zover is het nog steeds niet. Goed, houd het in de gaten, Joost Trullings in Den Haag. De bal rolt weer, tweede helft van twee kwartfinales in het bekertoernooi. We beginnen bij Twente PSV, Bas Een Minuutje onderweg in de tweede helft, 0-0 stand, geen wissels. Twente aan de bal via Wisselhof. Publiek maakt lawaai, meer dan in de eerste helft eigenlijk. Alsof het daarmee wil aangeven dat het... Uh... Elftal dat zo stroef draaide in het eerste bedrijf wel een steuntje de rug kan gebruiken. Dan komt de eerste bal naar Janko. Even is hij weg. Janko! En een meter over. De eerste keer dat hij echt gevaarlijk is. En de eerste keer dat hij echt dreigend daar in dat straflooprui van PSV komt. En opduikt voor Isaacson die tot zijn opluchting dan de bal toch nog wel geruime afstand langs het doel ziet gaan. En nu terwijl hij de bal heeft klaargelegd voor de doeltrap. Zijn ploeggenoten eh, gebaard dat ze wat moeten opschuiven in de richting van de middenlijn. Want daar of... Bij voorkeur nog wat verder moet dan de bal ongeveer komen. Nou, dat lukt. Twee meter eroverheen. Toivonen wil doorkoppen, maar gaat onder de bal door. Bayrami kopt hem dan, maar levert hem weer in. Dat is gebruikelijk, want dat deed hij in de eerste helft eigenlijk ook doorlopend. Bijzonder ongelukkige wedstrijd van de Zweed, zoals al eerder gezegd. Engelaar aan de bal, heel weinig ruimte. En dan wel gekregen, toch nog de bal bij Manolev aan de rechterkant van het veld. Slechte bal van Hutchinson, ingeleverd bij Douglas. Die gaat bovenop de bal staan, daar kan toch Lentzen nog mee vandoor. Moet Tindalli ingrijpen, dat doet hij. Zodat alsnog Douglas kan uitverdedigen voor Twente. De bal van Chatley en Twente heeft de bal weer terug. 0-0, begin begint van de tweede helft in Enschede. Ook begonnen aan de tweede helft bij FC Utrecht Groningen met een 2-1 voorsprong voor FC Utrecht. Gele kaart voor Wuitens en die bal ligt weer op 11 meter van een doelman. In dit geval de doelman van FC Utrecht, Michel Vorden, omdat Wuitens op het moment dat hij Hiarrier wil verdedigen in het strafstropgebied van FC Utrecht naar de bal gaat, maar ook de man meeneemt. En dus uh, staat Kuipers daarbij. Uh, in eerste instantie twijfelt hij wat, maar waarschijnlijk op advies van de grensrechter legt hij de bal op 11 uh, meter van uh, Michel Vorm. Die nu nog naast de goal staat, maar toch echt straks op zijn lijn moet gaan staan. En Krankwist, dat is de man die de penalties neemt bij uh, FC Groningen, staat nu op 11 meter van Michel Vorm. Hij, Krankwist dus, veroorzaakt de eerste penalty in de wedstrijd. Daaruit Mertens de 2-1 binnenschoot. Nu staat Krankwist tegenover Michel Vorm. Daar is de aanloop en die bal gaat aan de rechterkant. En net als Luciano in de eerste helft ligt Vorm aan de linkerkant. En dus komt Groningen kort naar rust langs zij. Groningen dat twee nieuwe mensen in de ploeg heeft uh, ingebracht. Jonas Evans is aan de kant gebleven. En Gonzalo Garcia, Spardef en Pedersen zijn de vervangers. Nou, niet dat dat nou direct effect heeft gesorteerd. Want het is gewoon het wat ongelukkig verdedigen van Jan Wuitens. En het makkelijk vallen van Jadier. Die een klein tikje voelt van Wuitens en denkt... Ik ik probeer het maar. Nou, de grensrechter geeft wat dat betreft het advies aan Kuipers om die bal op 11 meter te leggen. En als je goed in de herhaling kijkt, dan is er wel degelijk contact tussen de twee. En heeft Kuipers wat dat betreft het gelijk aan zijn zijde. Er gebeurt dus van alles deze avond in Galgenwaard. Veel doelpunten in elk geval. 49 minuten inmiddels gespeeld. Stand 2-2. 0-0 de Rentschede. Er gebeurt van alles maar behalve dan de doelpunten. Nu is Lens weg voor PSV en kan die als hij om zich heen kijkt ook nog wel zien dat Berg mee is. Lens wil langs twee man, wil er eigenlijk uh, omheen. Dat lukt nu, komt de voorzet, maar die is zwak en komt in de handen van Bosker. Die dan, omdat hij die bal zeg maar een meter voorbij zich moet oppakken, even uit balans raakt. Ook nog tegen Berg aanbotst. En Berg staat daar nu bij te kijken en zegt ja, daar kan ik er ook niet zoveel aan doen. Want je kan over Berg zeggen wat je wil en hij is bij vlagen erg irritant. Maar Hier kan de Zweedse avond er echt helemaal niks aan doen. Die komt gewoon aanlopen. Die staat daar, Boske loopt er tegenop. Maar het lijkt toch wat geblesseerd te raken. Blijft het nog altijd liggen. Berg is weer vertrokken, Boske krabbelt weer overend. Scheidsrechter Fink staat erbij en zegt gaat het. Boske trapt de bal weg. Wisserol wil voetballen, maar Fink zegt dat nou, wacht even, gaat het echt? Ik doe dat nog maar een keer. Bosker uh, kan er wel om lachen, krijgt dan nu van Fink de bal. Scheidt zich dus bal, want daar had blijkbaar Fink uh, het spel even voor stilgelegd. En dat betekent dat we nu toch weer verder kunnen met Wisseroff van de bal. Die meteen meters maakt, de middenlijn overgaat, een paas geeft. Naar wie? Janko kaatst wel, doet dat naar Brahma. Aan de linkerkant van het veld is Chatli in beweging. Die krijgt nu de bal en moet dan proberen langs Manolift te komen. Op uh, 15 meter van de achterlijn, buitenom. Achterlijn halen, voorzet, uh, dat lukt. Voorzet wordt weggekopt, onschadelijk gemaakt door... Mazza Rodriguez en PSV mag uitverdedigen ook meteen via Manolev aan de rechterzijde. Die Lens aanspeelt. Maar Lens staat nog op de eigen helft. Kan de bal terugspelen naar Rodrigues. Die heel veel risico neemt. Maar dat uitstekend oplost tussen twee drie spelers van Twente in. De bal even goed controleert. En meteen breed legt voor de Paas. Zoetak aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Op de oranje schoenen. Die ook Berg en Toijfonen hebben gekregen. Blijkbaar waren die in de aanbieding in Eindhoven. Vanaf de linkerkant Pieters aan de bal. Moet met een beweging nu een voorzet geven. Nou De beweging is er. De voorzet is er ook. Bosker heeft de bal gevangen. Onder toezicht oog van Douglas en Wisserof is de bal voor de keeper. Van FC Twente die om zich heen kijkt en na 51 minuten voetballen de bal weer in het spel moet gaan brengen bij 0-0 stand in Enschede bij FC Twente PSV. 51 minuten inmiddels in Utrecht achter de rug. 2-2 dus de stand door die benutte penalty van Krankwist. Vanaf 11 meter versloeg hij Michel Vorm. Dat is eigenlijk iets waar men bij Groningen wel op rekende. Want het is uh, het, de zevende benutte penalty van Krankwist dit seizoen. Hij scoorde acht keer in de competitie, waarvan zes keer vanaf 11 meter. En nu dus ook in de beker een uh, treffer van deze zweet. Maar Groningen is als herboren uit die kleedkamer gekomen. Heeft dan ook veel meer agressiviteit, veel meer baltempo. En is daardoor gelijk een stuk gevaarlijker in, uh, in in deze wedstrijd. Niet dat dat alleen komt door de twee wissels die Huistra heeft doorgevoerd... ...maar waarschijnlijk ook door zijn pep-talk. In elk geval wordt Utrecht nu onder druk gezet... ...en daar heeft de ploeg van Du er toch ook wel wat last van. Nu is er wel ruimte omdat Groningen aanvalt, balverlies leidt... ...en Groningen moet toezien hoe Utrecht er in de counter uitkomt... ...met Cornelissen halverwege de helft van Groningen. Ja, dan speelt u nu plan aan... Maar die plan staat in buitenspelpositie. En zo smoort dat gevaar dus. En kan FC Groningen weer een uh, vrije trappen gaan nemen. Dat gaat Sparf doen. De Fin die uh, centraal achterin speelt. Normaal gesproken op een uh, controlerende positie op het middenveld terug te vinden is. terugkomt van Schorsing. Dus voor het eerst eigenlijk weer bij de selectie zit. En nu dus de plaats van Even Centraal achterin inneemt. Pedersen is de man die op tien speelt. Kort dus achter Spitsen Matas. Op de plaats van de onzichtbare Garcia. Die in de eerste helft echt helemaal niets in te brengen had in deze wedstrijd. Kieftenbelt Gaat namens Groningen. De op avontuur gaat van rechts naar binnen. Wordt dan lastig gevallen door Azaren. Zodanig lastig gevallen dat Kuipers daar een overtreding in ziet. En Krankwist de vrije trap neemt op het hoofd van Wuitens. Wuitens Azaren in de middencirkel. Even wat ruimte bij Silberbouwer. Maar nog wat meer ruimte aan de rechterkant bij Duplan. Die is de middenlijn inmiddels over. Is halverwege de helft van FC Groningen. Komt dan met een voorzet. Maar in een ja, soort van niemandsland. Hoewel dat niet helemaal waar is. Want Luciano houdt zich daarop. En de keeper van FC Groningen kan die bal makkelijk opvangen. ja Er wordt nu ook afgejaagd door FC Utrecht Krankwist komt niet eens tot het geven van een pasen, Zo wordt er gejaagd aan beide kanten is het een echte, een echte wedstrijd geworden. Na 53 minuten is de stand bij Utrecht-Groningen 2-2. 0-0 bij Twente uh, PSV. 53 minuten op de klok. Balbezit voor de ploeg uit Eindhoven via Rodrigues. De hoogte van de middenlijn. Brahma komt nu kijken. Rodrigues met een kleine versnelling is er langs. Ze geeft de bal mee aan de rechterkant van het veld naar Lens. Je ziet dat er niemand voor het doel staat. Een voorzet geven heeft dus geen zin. In. De bal gaat terug naar Manolev. Manolev Hutchinson en dan opnieuw de Bulgaar die meeneemt bij Engelaar. Twente wacht eigenlijk af nu op de eigen helft. Terwijl met een mooi hakje nu Eurodriekwes de bal richting Engelaar geeft. Engelaar naar wonen En dan kan Zoetak het verder uitzoeken aan de linkerkant. Pieters komt weer mee. Zoetak geeft de bal voor de goal. Daar wordt hij weggewerkt door Wout Brama. Zodat Twente de bal weer teruggeeft via Luc de Jong. Halverwege de eigen helft en Brama opnieuw. Maar dit keer weer een paas die niet kan de bal op de helft van PSV probeert te krijgen. Onderschepping eenvoudig van Manolev. Die dan wel aan het lopen gaat met de bal van rechts naar links. En dan gaan we snel weg, want we gaan kijken wat er gebeurt in de Galgenwaard. Het wordt leuker en leuker. Nu is het Utrecht weer dat op een 3-2 voorsprong komt. Het is een actie voor het strafstofgebied van Strootman. Steekballetje op Azade. Met een handige lichaamsbeweging zet hij Spardof op het verkeerde been. En staat hij dus oog in oog met Luciano. En schiet de bal dan ook beheerst binnen... Op uh, ja, de rand van buitenspel hoor, Azade, op de rand van buitenspel. Maar hij is er wel als een haast vandoor naar die makkelijke lichaamsbeweging. Duplant, Strootman en uiteindelijk Azade. En de 3-2 voorsprong voor FC Utrecht in de wedstrijd tegen FC Groningen. Groningen kan weer beginnen te werken aan een gelijkmaker. En alles langs de lijn. Op één.